In de jeugdgevangenis Het Poortje in Veenhuizen heeft korte tijd brandgewoed. Er is dus niemand gewond geraakt. De brandweer rukte met groot materieel uit. Er was veel rookontwikkeling. In een gevangenis in Veenhuizen zitten jongeren van 12 tot 23 jaar. En er is plek voor 62 jongens. De publieke radiozenders doen het goed, blijkt uit Nationaal Luisteronderzoek. Door de branden in de zendmasten Hogersmeelde en loopik daalde het aantal luisteraars vorig jaar. Maar de afgelopen maanden werd er weer meer afgestemd op de publieke zenders. Radio 1 profiteerde van de sportzomer en zit nu weer op het niveau van vorig jaar. Ook de commerciële zender Q-Music, die zware klappen kreeg... door het uitvallen van de zendmasten, is weer helemaal opgekrabbeld. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat camera's plaatsen... om fraude bij tentamens te voorkomen. In de tentamenzaal worden twee camera's geïnstalleerd. De surveillanten blijven, zegt de universiteit.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 Volgens de Erasmus Universiteit komt fraude niet vaker voor dan bij andere universiteiten. Vorig jaar werden er in Rotterdam 91 gevallen van fraude geconstateerd. Landelijke Studentenvakbond vindt de maatregel veel te ver gaan en is bang voor de privacy van de studenten. Maar de universiteit zegt volledig te voldoen aan de privacyregels. In Australië is een Nederlander omgekomen toen hij een vechtpartij wilde beëindigen. De man van 39 zag op de midden in de nacht een vechtpartij op een parkeerplaats... in de plaatsen Galler, ten noorden van Adelaide is dat. Toen de Nederlander de ruzie wilde sussen, werd hij tegen zijn hoofd geslagen. Hij overleed in het ziekenhuis. Volgens lokale media was de man net naar Australië verhuisd voor een nieuwe baan. Zijn drie mannen gearresteerd, van 17, 18 en 21 jaar oud. En volgens de Australische politie stonden ze op een taxi te wachten... en kregen ze daar ruzie. Dan het weer. Vanmiddag vrij zonnig en blijft het overal droog. Middagtemperatuur loopt het een van 21 graden op de Wadden... tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen meer bewolking, maar blijft het op de meeste plaatsen droog... en het wordt dan een graad of 20. Ziggo Zakelijk introduceert Office Plus. Het alles in één pakket voor ondernemers. Tot wel tien telefoonnummers, televisie...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 Nu wel heel voordelig met de HP Back to Business Deals. Bekijk nu alle HP Back to Business Deals op buydirect.com/hp. Voor al uw politieke nood, bel Ferry de Grote ja. de Grote. Ik heb een klacht, want ik belde oh, oh. net het nummer dat u noemde bij mevrouw Jinek. Ja. En dat wordt niet opgenomen. Oh, Nou, probeer dan eens 0800 1121, Dus een 1 op het eind. Nog een keer. Waar ik een 2 zei. 0800 1121. Twee, 1. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen, er is zelfs een nieuw woord geworden in Nederland. Weigerambtenaar. Een trouwambtenaar die geen homostellen wil huwen. Een Kamermeerderheid wil af van die mogelijkheid voor ambtenaren. Een wetsvoorstel is ingediend. Maar voordat wettelijk geregeld is, werd trouwambtenaar Wim Peil... al door de gemeente Den Haag ontslagen. Nu slaat hij terug en daagt de gemeente voor de rechter. Ik praat zo met hem. De gemeente Lochem schaft parkeergeld in het centrum af. Rent nu iedereen in de wijde omgeving naar de brink van Lochem... voor de weekendboodschappen? En hoe zit het dan met het milieu? We nemen zo een kijkje. Verslaggever Bert Molenaar vroeg demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp... naar zijn bezuinigingsideeën. Of deze minister in een volgend kabinet terugkomt is natuurlijk gissen. Maar hij gaf wel aan zijn visitekaartje af. In ronde getallen, wat zou er de komende vier jaar bezuinigd moeten en kunnen worden? Ze zitten dus in de bijstand, ze zitten in de WB... Um, ook voor een deel mensen uh, die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Al met al zijn er zo'n 500.000 mensen in Nederland die een uitkering hebben en die kunnen werken en die dat uh, niet doen. Dat lijkt me nieuws. Zometeen meer erover in Bert Hoort Stemmen. En wilt u meer dan stemmen alleen? Surf naar degid.fm. Nederland is in de ban van de verkiezingen en dat zijn ze in Amerika ook. Vandaag begint in het plaatsje Charlotte, North Carolina, de democratische conventie. Wat wordt de boodschap van president Obama en staan alle democratische neuzen nog wel dezelfde kant op? In Charlotte is Marietje Schaken, ze is Europarlementariër voor D66. Ze volgt die democratische conventie van haar bij en zal er vandaag ook een toespraak houden. Mevrouw Schaken, goedemorgen. Het is vijf uur s ochtends bij u. Dank dat u voor ons wilde opstaan. Ja, goedemorgen. U bent sinds zondag in Charlotte. Hoe leeft die democratische conventie daar? Nou, de stad is echt helemaal in rep en roer. Uh, mensen hier zijn ontzettend blij dat de conventie in hun stad is. Het is goed voor de aandacht, voor de staat, voor de economie. En uh, gisteren was ik bij een opening van het internationale programma waaraan ik dan uh, deelneem. En uh, nou van de burgemeester van Charlotte tot uh, voormalige uh, minister van Buitenlandse Zaken, secretary Albright. Uh, iedereen is er klaar voor en heeft er zin in. En uh, is ook wel uh, uh, ja, vol vertrouwen voor in de boodschap van Obama, zeker nadat de Republikeinse uh, conventie vorige week toch niet zo uh, ja, goed is ingeslagen. En uh, uh, Romney niet de, de grote boost heeft gegeven waar de Republikeinen op gewacht hadden. Dus voor hen is het nu vrij spel. Hoe denkt u dat het Obama zal vergaan bij de Democraten in Charlotte? Want u zegt het goed. Nou, ik ben benieuwd. De Republikeinen hebben echt voor de voeten van de Democraten geworpen uh, of, ja, en vragen aan Amerikanen uh, of Amerikanen beter af zijn dan vier jaar geleden. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, omdat de wereld in een uh, economische crisis verkeert. En Republikeinen willen Obama de schuld geven van alle lastige uh, problemen waar Amerika in verkeert. Dus het zal aan Obama zijn om uh, het vertrouwen terug te winnen, ook wel binnen zijn eigen partij, want uh, hoewel hij... Uh, ja, de enige uh, kandidaat is binnen Democraten... zijn er ook mensen die teleurgesteld in hem zijn... en die vinden dat hij de belofte van vier jaar geleden... toch niet waar heeft gemaakt zoals uh, gehoopt. Dus dat uh, zal hij ook vol enthousiasme weer een beetje terug moeten verdienen... bij zijn eigen achterban. U bent de komende drie dagen niet alleen getuigen van die conventie... maar zoals gezegd, u gaat er ook iets zeggen. Met welke boodschap bent u naar Amerika gegaan dan? Ik zal vanmiddag iets zeggen over de rol die technologie speelt in democratie. Dat zie je in verkiezings campagnes, in Nederland overigens ook, uh, ook in Amerika, er wordt steeds meer geïnvesteerd in uh, filmpjes, YouTube, uh, clips, uh, social media op Twitter en uh, Facebook zijn mensen actief. En het geeft ook de mogelijkheid om echt interactief uh, bezig te zijn, dus om in contact te staan met mensen en niet alleen te zenden. Uh, het wordt daardoor ook echt 24 uur per dag een, een campagne. Um, maar dat heeft niet alleen invloed op de democratie in Europa of Amerika, maar technologie uh, kan ook helpen om mensenrechten uh, in landen als Syrië, Egypte, uh, Iran, Bahrein, China te bevorderen. Uh, als mensen toegang hebben tot informatie, uh, mensenrechten schendingen kunnen opnemen en delen persvrijheid op een andere manier kunnen beleven... dan verandert de wereld eigenlijk heel erg. Dus daar wil ik iets over zeggen. Yeah. En uh, ja, ik, ik zit in een programma met politici uit de hele wereld. Dus ik hoop dat zij, uh, nadat ze uh, daar wat meer over hebben gehoord... ook in hun landen, uh, van uh, Afrikaanse landen tot Aziatische landen... Uh, in Europa en uh, in Latijns-Amerika... ook ervoor willen zorgen dat digitale vrijheid... echt een prioriteit wordt op de agenda. Omdat ik denk dat dat voor nu, maar ook de volgende generatie, heel belangrijk zal zijn. Maar regimes die en, kwaad willen, en, en... die kunnen natuurlijk altijd uh, die digitale vrijheid tegengaan. Er zijn elektronische zaken genoeg om dat tegen te kunnen gaan. Absoluut, en dat is ook een belangrijk onderdeel van uh, mijn werk in het Europees Parlement. En dat zal ik zeker ook uh, vertellen vandaag. Um, helaas worden die technologieën uh, die inderdaad gebruikt worden om mensen af te luisteren, op te sporen... Uh, ...hun mobiele telefoons te volgen en te weten waar, waar mensen zijn. Mensenrechtenactivisten, studenten, dissidenten. Uh, worden vaak geleverd door Amerika en uh, Europa. Althans door Europese en Amerikaanse bedrijven. En het is mm. natuurlijk heel gek dat we het politiek eens zijn... ...over het feit dat bijvoorbeeld Assad uh, veel te ver gaat... ...en moet stoppen met het schenden van mensenrechten... ...en het geweld plegen tegen zijn bevolking. Terwijl er nog steeds... Uh, ja, apparatuur wordt geleverd vanuit Europa en de Verenigde Staten die het mogelijk maakt om, om mensen op te sporen tot in hun huis en in gevangenissen te confronteren met uitdraaien van hun, uh, hun e-mail- en social media verkeer. Dus het is echt een beetje een, uh, uh, ja, een uh, um, probleem waar twee kanten aan zitten, een grote uitdaging. Maar juist daarom ook zo belangrijk dat er politiek leiderschap komt om ervoor te zorgen dat die kansen ...op meer vrijheid en uh, mensenrechten en democratie uh, de overhand nemen. En juist in ontwikkelingslanden uh, waar nog niet altijd een hele grote en uitgebreide informatieinfrastructuur is... ...waar misschien nog niet veel bloggers zijn of activisten zijn... Uh, ...is belangrijk dat de start goed is en dat het niet al vanaf het begin uh, in de kiem gesmoord wordt door ja, grote monitoringsystemen... die ook, uh, ook aangelegd kunnen worden. Mevrouw Schaken, we hebben die toespraak van nu al gehoord. Met dank. Uh, u zit nu midden in het verkiezingsgeweld aanvallend... er ook parallellen te trekken met wat er nu in Nederland gebeurt. Ja, wel een beetje. Hier is de discussie ook op televisie. Alle programma's besteden natuurlijk heel veel aandacht aan uh, de start van de conventie. Steeds de discussie van zijn politici nu al eerlijk. Uh, elke uh, kant, democraten en republikeinen proberen natuurlijk te claimen dat zij dat wel zijn en de tegenstander niet. Um, maar je merkt ook wel in Amerika dat er een overdosis begint te komen van mooie praatjes. Uh, ik geloof ook dat de gemiddelde Amerikaan per week 87 spotjes van politieke partijen op de tv ziet uh, deze week. Dus het is echt uh, nogal veel van het goede. Uh, en ik denk dat je in Nederland ook af en toe wel mensen hebt die denken... Ja, waar gaat het eigenlijk nog over? Kunnen we het over de inhoud hebben? Niet alleen verwijten over en weer, maar uh, juist een visie op, op hoe we in Nederland... en in Europa uit de problemen komen waar we in zitten. Uh, ik, ja, ik zie dat hier ook, dat mensen denken... Nou, uh, laten we het over de echte problemen hebben en niet uh, modder gooien over en weer. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66 vanuit Charlotte in North Carolina. Veel succes met uw toespraak daar. Dank u wel. De gids.fm Parkeren zonder te betalen, Het wordt steeds moeilijker omdat veel gemeenten hun centrum luw willen maken. Maar in Lochem roeien ze tegen de stroom in. Daar schaffen ze juist de overigens minimale parkeertarieven af. Hoe zit dat, vroeg verslaggever Robert Boy. Hebben we uw bonnetje daar al neergelegd? Uh, nee, ja, ik had een bonnetje over, dus ik denk, ik, ik zag u aankomen, dus ik denk geen bonnetje weg. Ik ben helemaal een beetje verwarring. Ja, ik kom dat... hier in in Lochem in verband met uh, de tarieven, omtrent het parkeren. Nee zeg. Ja, ze willen het allemaal afschaffen. Oké. Okay. Ja, en meneer uh, heeft een bonnetje over. Dan. Ja, ik heb. Net... 1 euro of zie ik staan zeg. Ik had twee bonnetjes. Ik ja. heb voor 1 euro heb ik net betaald tot 13 uur 45 en ik had nog een bonnetje over tot 11 uur 45. Oh, maar dat is heel weinig geld inderdaad, hè? 60 cent per uur of zo. Ja, dat valt best mee. Nou. Mee. Ik had er eigenlijk maar een half euro in hoeven gooien. Ik ga het bonnetje achter de ruit doen. Heel goed. En succes verder met het onderzoek. Ik vraag me af of uh, ja, Logum nou zo aantrekkelijker wordt... als je dat allemaal afschaft het betaald parkeren. Hey, die 60 cent zeg. Ja, ik denk dat ze daar hier niet zo moeilijk over doen. Goed, woont u in Logum? Ja, ik woon hier in een directe omgeving. Hmm. Ja, ja. Zeg, succes verder. Ja, dank u wel. Nou, houd, we vallen wel met de neus in de boot, hè. Moet je dat draairoggetje horen in het gezellige centrum. Met uh, de knusse historische huisjes, de keienpleintjes. Het oude kerkje met de lindenbomen naar voren. De keitjes met erop de tafeltjes en stoeltjes. Gezellig. Dirk Scholten zegt even de klanten uh, gedag op het terras. Dat klopt. Het terras uh, zit helemaal vol van het eetcafé. En kijk die blije gezichten. Ja, Meneer Scholten. zeker. De mensen uh, genieten hier sowieso van, van ons, van ons uh, mooie plein. En van de stad Lochem. Met veel uh, activiteiten in de gemeente Lochem, waardoor het parkeerbeleid uh, heel erg belangrijk is. De parkeertarieven. Klopt. Je hoeft niet meer te betalen. Nee. En ja, de ondernemersvereniging, want er is meneer Scholten van, die is er maar wat blij mee. Ja. Ni niet alleen ik. Wij als ondernemers en als de, ook, ook de gemeente Logem, zelf en de inwoners zijn er ontzettend blij mee en proberen nu nog meer uh, aantrekkingskracht van de regio te krijgen. Ja, die 60 cent per uur, dat maakt toch geen bal uit. Dat zult u denken. Toch is ook gebleken ja. dat uh, heel veel mensen toch uh, kiezen dan van of 60 cent betalen per uur, wat natuurlijk laatdammelig is. Maar of we ergens anders naar een ander dorp, stad heen gaan. Het gekke is dat ik niemand tegenkom die zegt van... joh, joh, joh, die 60 cent, wat ben ik opgelucht. Nou, die, nou ga ik vol gas naar Lochem. Nee, we hebben onderzoek daar gedaan, ook al, al, al, al jaren al in de oud-LOV-besturen. Uh, dikke rapporten? Nou, dikke rapporten, maar in ieder geval wel dat het uiteraard naar voren kwam... dat uh, vaak toch wel een drempel was. Lochem is uniek, want... Uh... Zeker. Veel gemeenten gaan van niet betaald naar betaald. En we hebben het gelukkig voor elkaar gekregen dat we dat net andersom hebben gekregen... en we zijn daarentegen uniek in Lochem, of in Nederland. In de schaduw van de historische kerk, bij het historische Keijenpleintje, treffen wij een geïrriteerde burger, die toevallig in gesprek is geraakt met het PvdA-raadslid Beuken. Heel geïrriteerd, hè? Ik was heel geïrriteerd, maar ik ben inmiddels uh, opgelucht... dat uh, de parkeermeters uh, niet vervangen zullen worden. Dat de investering van 180.000 euro de gemeente bespaard zal uh, blijven. En dat je niet meer hoeft te betalen voor het parkeren straks? Nou, het gaat me niet om het betalen. Uh, ik wil best uh, wat, wat betalen, maar niet uh, elke keer als ik een uh, brood wil gaan kopen... dat ik dan eerst een parkeermeter op moet zoeken. Mevrouw Beuken van de PvdA. Ja. In eerste instantie. Het is unaniem akkoord gegaan. Dat klopt. Maar ja... Het ja. komt, komt nog niet voor met blik te staan. Want juist andere gemeenten, ik noem Utrecht, ik noem Amsterdam, een paar grotere gemeenten te noemen, die gooien die tarieven juist omhoog. Of die, die voeren tarieven juist in he, andere plaatsen om juist binnensteden autolieuw te maken om het zo aantrekkelijker te maken. Ja, nou ja goed, dat, wij hebben daar niet voor gekozen. Lochem is natuurlijk ook een hele andere plaats als dit soort grote steden waar, waar u nu over praat. Daarnaast is de regeling wel zo dat binnen de grachten, we zijn een oud stadje, ja. dus binnen de grachten mag alleen nog geparkeerd, straks alleen geparkeerd worden met een blauwe schijf. Ja. Dus dat betekent maximaal twee uur. Maar dan kost het niks? En daar kost het niets. Nee, dat klopt. En mevrouw gaat niet op de fiets. Nee, die pakt nu lekker de auto. Nee hoor, want ik kom vlakbij. Dus ik ga, ook, ik ga ook op de fiets. Maar ik vind het fijn dat het voor uh, mensen die van net iets verder komen. dat die gewoon even makkelijk uh, de binnenstad in, in kunnen. en uh, weer ja. kunnen vertrekken. Ja. En dan is twee uur met een blauw schijf is, uh, meer dan voldoende. Ik ben er helemaal uh, blij mee. PvdA GroenLinks, toch de groene partij een beetje natuurlijk. Hè? Ja. Ze nee, zijn ik... toch allemaal akkoord gegaan? Ik bedoel ja. Ja, dat klopt. Maar ik heb nou niet het idee dat door uh, het parkeerbeleid af te schaffen zoals wij dat kennen, dat, dat dubbeltje per 13 minuten wat je nu op dit moment ja. moet betalen, dat dat uh, uh, zo heel veel betekent voor, uh, uh, voor, voor het lang parkeren. Heeft niks met de verkiezingstijd te maken, dit uh, maatregeltje? Nee, het is, ik moet wel zeggen dat het een, een item is wat wel heel lang wel speelt. Dus ik uh, denk niet dat... Uh, de, de meters waren nu aan vervanging toe. Het zijn hele oude meters. En daarom is, dat, uh, is dit onderwerp uh, op dit moment op de agenda gekomen. En daar is een onderzoek aan vooraf gegaan. En ja, ja dat, uh, zou, uh, je zou het zo uit kunnen leggen, maar het speelt al langer. Ja. Bent u op de fiets eigenlijk nu? Ik ben op de fiets gekomen. Prettige dag. Dankjewel. Robert Young, mooi. In Lochem, zo'n een mooi plaatje daar, aan de oostkant van de IJssel. Hey, John Paul, George en Ringo, piep piep op naar Lochem. Het is enorm om een aantal Beatles achter elkaar te zetten. The word, what je doing, en natuurlijk drive my car. Maar het is toch ontzettend beledigend dat als wat je de mooiste dag van je leven moet zijn. dat je dan vanwege privéopvattingen van een ambtenaar. dat die er dan voor gaat liggen. Terwijl die ambtenaar namens ons allemaal. een erkend huwelijk zal moeten uh, willen sluiten. Daar moet echt, dat is echt niet meer van deze tijd. En het is ook heel goed dat de negen partijen hebben gezegd. wij gaan ervoor knokken. We gaan naar de komend jaar. gaan wij daar echt een, een punt van maken. dat daar zo snel mogelijk een eind komt. Aan Marianne Thieme, gisteravond. De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, verwees een nieuwsuur naar het roze stembusakkoord. dat gisteren door negen partijen werd getekend. Dit akkoord maakt het ambtenaren onmogelijk homo stellen te weigeren voor het altaar en zeker voor de burgerlijke stand. Toch zijn er nog steeds trouwambtenaren die bezwaar hebben... tegen het trouwen van homo's stellen Wim Peil was zo'n weigerambtenaar, werd ontslagen door de gemeente Den Haag... en stapt nu naar de rechter. Meneer Peil, goedemorgen. U zit in de studio in Den Haag. Ja, inderdaad, goedemorgen. Waarom gunt u homoseksuelen het huwelijk niet gewoon? Dat, uh, dat is het verhaal niet... Uh, er is nu eenmaal wetgeving waaruit uh, ja, mogelijk is geworden... dat mensen van hetzelfde gezag met elkaar kunnen trouwen. Dat is zo. Dat moet overal in Nederland kunnen, is destijds gezegd. Maar toen is ook uh, destijds staatssecretaris Cohen... met een hele goede oplossing gekomen. Het kan zijn dat er buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn... die daar moeite mee hebben. Toen heeft staatssecretaris Cohen gezegd, laat die mensen met rust en laat de mensen getrouwd worden door ambtenaren... die daar geen bezwaar tegen hebben. En u hebt zich helemaal op Jobco hem verlaten destijds? Uh, daar was ik het hardhoerend mee eens. Dat was ook het beleid van de gemeente Den Haag tot 2007, tot 2008. Ja, toen ging eigenlijk in Den Haag het beleid om... en toen werd er ook op een gegeven moment in de gemeenteraad over gesproken... waar ik toen zelf deel van uitmaakte. Er werd een motie ingediend... Uh, door partijen die er wel voor waren en die motie die luidde... er zijn geen weigerambtenaren. of er zijn geen ambtenaren die dat niet willen. Nou goed, dan heb ik ook mijn bijdrage aan de, dat debat geleverd destijds. En daar werd ook heel duidelijk uit hoe ik daarin stond. Ja, hoe u daarin stond, maar ja. de rest van de gemeenteraad... er was toch wel duidelijk voor het voorstel van burgemeester en wethouders. Een meerderheid Op... was daarvoor, ja. ja. En Jolande Sap van GroenLinks zei gisteren... In datzelfde nieuws, weer. Trouwambtenaren hebben nu tien jaar de tijd gekregen. om te wennen aan de nieuwe wet. en de mogelijkheden. Waarom doet u niet mee aan dat voortschrijdend inzicht? Ja, er is bij mij wel voortschrijdend inzicht, uiteraard. Ik, kijk, ik herken ook het, uh, het zogeheten homohuwelijk. als een gegeven. Maar dat betekent nog niet. dat ik het op een gegeven moment. vanuit mijn religieuze achtergrond. vanuit mijn christelijke achtergrond. met deze de mogelijkheid die er is geschapen, dat ik het daarmee eens kan zijn. Maar u bent SGP'er, u staat bekend als, althans uw partij... als ja, een gezagsgetrouwe partij. Ja. Op het moment dat de meerderheid van de gemeenteraad in Den Haag zegt... oh, wij ambtenaren, kunnen bij onze de gemeente niet meer voorkomen... dan gaat u toch mee? Nee, dan ga ik niet mee. Want dan geldt voor mij als christen... dat het huwelijk is een goddelijke instelling... Naar mijn beleving, door de Heere God ingesteld, een huwelijk tussen mensen van een verschillend geslacht, man en vrouw. Maar dat suggereert dat mensen die een godsdienst aanhangen, dankzij de godsdienstvrijheid, meer mogen dan mensen die geen godsdienst aanhangen. Nee, helemaal niet, want ook mensen van hetzelfde geslacht, die mogen in Nederland trouwen. Dat, dat, dat is de wetgeving, daar ben ik het niet mee eens, dat is wat anders. Maar die gelegenheid, die mogelijkheid, die is er tot op de dag van vandaag. Maar dan zeg ik, op grond van mijn religieuze overwegingen... dat God het huwelijk instelt als iets tussen man en vrouw... en niet tussen twee mensen van hetzelfde geslacht... dat is voor mij zeer zwaarwegend. U vindt dat, dat niet in tegen het basisprincipe... van onze democratische rechtsstaat, namelijk dat de overheid... haar burgers als vrije en gelijke individuen moet behandelen wat hun levensbeschouwelijke achtergrond ook mogen zijn. Daar ben ik het in, in enig opzicht mee eens. Enig. Ik, ik erken ook bijvoorbeeld dat er mensen zijn met een verschillende geaardheid. Ik verdoezel ook niet op een gegeven moment uh, dat er mensen zijn... die een andere geaardheid hebben dan ik. Ik ben gisteren ook echt geschrokken van hetgeen ik las in de Courant... dat 2013 zijn er geen, eh, op grond van het rosse akkoord, zijn er geen weigerambtenaren meer. Toen dacht ik, stel nu dat ik op een gegeven moment ook een akkoord zou sluiten... en dat erin zou staan, in de pers, er zijn in 2013 zijn er geen homo's meer. Nou, dat... dat dat heb ik gelukkig nergens gelezen, dat zal ik ook nooit beweren. Maar toen dacht ik, wat hangt mij boven het hoofd? Word ik verbannen? Word ik geëxecuteerd? Of weet ik veel wat? Volgens Marianne Thieme beledigt u het aanstaande homo-echtpaar... met uw principiële opstelling? Hebt u nooit getwijfeld over de keuze die u hebt gemaakt? Wat zegt u? Hebt u nooit getwijfeld over de keuze die u nou, hebt gemaakt? Nou, ik heb gisteravond mevrouw Marianne Thieme ook gehoord. Nou, ik, vlong, ik vond echt dat ze de plank finaal misloeg. Dat snap ik. Maar heeft u nooit enige twijfel gehad van uw principiële opstelling? Nee, helemaal niet. Geen moment. Nee, helemaal niet. U heeft het altijd meteen zo gevoeld en ook zo in de praktijk gebracht. Kijk, in de praktijk gebracht, daar wil ik u ook nog wat over zeggen. Ik ben. Ik was tien jaar raadslid in Den Haag van 2000 tot 2010. Ik was toen tevens buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Nou, in die periode heb ik met name verzoek. Uh, huwelijken gesloten. Dus mensen die vroegen uh, via de burgerlijke stand naar mij... om het huwelijk te voltrekken. Tot 2010 heb ik in de raad gezeten. Toen ben ik op een vervelende manier uit de raad verdwenen. Maar goed, dat is zo. Ik, ik wilde toen graag ambtenaar van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand blijven. Ik heb toen gesolliciteerd. Dat was in uh, eind 2010. Ja. En toen ben ik in februari 2011 ben ik opnieuw benoemd... als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stad. Terwijl ze wisten welke opvatting u ja, had over. Ja. Dat weet, u, dat weet u zeker? Ja, dat weet ik absoluut zeker. Dus u hebt op papier geweigerd, maar nooit in de praktijk hoeven te weigeren? Nee, ik heb nooit hoeven te weigeren. Ook in de periode vanaf februari 2011 tot november 2011... heb ik nooit een verzoek gekregen dat mensen van hetzelfde geslacht vroegen... wij willen meneer Pijl als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand... Maar ze kent u wel. Wat zegt u? Ze kent uw opvattingen. Eh, kennelijk wel, ja. Er is ook nooit naar gevraagd. Kijk, en dat is juist het vreemde. De, in die periode is er nooit naar mij gevraagd... terwijl ik bijvoorbeeld wel op een gegeven moment huwelijk heb voltrokken... Van mensen met een islamitische achtergrond, een hindoe-achtergrond. Zwarte mensen, gele mensen. Ik heb een Joodse meneer ook nog getrouwd. Dus daar keek ik niet naar. Nee. Ik discrimineerde niet naar eh, ras of godsdienst of wat dan ook. Nou heeft de gemeente Den Haag u vorig jaar buitenspel gezet. Dat is buitengewoon ambtenaar van de ja. burgerlijke stand. Ja. En u stapt naar de rechter. Wat hoopt u te bereiken? Nou, ik hoop te bereiken... Ik ben ja, helaas de eerste en enige nog in Nederland... die ontslagen is vanwege dat feit. Maar ik weet dat er meer buitengewoon ambtenaren... of ambtenaren van de burgerlijke stand zijn... die het op hetzelfde standpunt staan als ik... maar die zijn nog niet ontslagen. Ik wil gewoon ook dat voor deze categorie mensen... Er helderheid komt. Wat hangt ons boven het hoofd? En daarom stap ik ook naar de onafhankelijke rechter. Er is een onafhankelijke rechtspraak in Nederland. En dan zeg ik hoor, eens laat de rechter maar een oordeel vellen over het standpunt van het college van burgemeester en wethouders. En bovendien buigt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich ook over een Britse trouwambtenaar die vanwege zijn geloof geen homostelle trouwt. Dat geeft hoop of denkt u? hoe? Nou, dat is mij niet bekend. Dan denk ik alleen gunst. Ik dacht dat de Nederlandse rechter het eindstation zou zijn. Maar dan is er ja, kennelijk toch nog een station verder. Dus ja, maar goed, dat eh, zal dan denk ik de procedure zijn. U gaat door tot het einde in ieder geval? Ik ga door tot het eindje. Ja. Hartelijk dank, meneer Pijl. Tot uw dienst. Wim Pijl. Tot 12 uur nog Haagse gangen over debatmoeheid en fact-checking. En moeten medisch specialisten minder verdienen om de zorgkosten te drukken? De SP vindt van wel en gaat daarover in debat met de specialisten. Na het nieuws met Mark Vissen. Dag Mark. Radio 1, het NOS-journaal. De AWB stuurt een medisch team naar Zuid-Afrika... om de Nederlandse slachtoffers van een busongeluk bij te staan. Het team bestaat uit een arts, een verpleegkundige en een hulpverlener. Bij het ongeluk kwamen 11 van de 24 Nederlandse inzittenden. Die raakten daarbij gewond. Volgens een woordvoerder van de AWB vallen de verwondingen mee. In de jeugdgevangenis het poortje in Veenhuizen heeft korte tijd brandgewoed. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer die rukte met groot materieel uit. was veel rookontwikkeling. In de gevangenis zitten jongeren van 12 tot 23 jaar. In Australië is een Nederlander omgekomen toen een vechtpartij wilde beëindigen. De man van 39 zat midden in de nacht, een vechtpartij zag hij, op een parkeerplaats in de plaats Galler, ten noorden van Adelaide. Toen de Nederlander de ruzie wilde sussen, werd hij tegen zijn hoofd geslagen. Hij overleed in het ziekenhuis. Volgens lokale media was de man net naar Australië verhuisd voor een nieuwe baan.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 Het Studentenvakbond vindt de maatregel veel te ver gaan... en is bang voor de privacy van de studenten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie op de A73 richting Nijmegen... staat tussen Beuningen en Wiegen 3 kilometer... heeft te maken met een politiecontrole. Verkeer richting Nijmegen-Venlo kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Ewijk via de A326. En door werkzaamheden op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk... staat voor de aansluiting met de A8 2 kilometer... Dit is de gids .fm. met Felix Burdus. Er wordt in deze verkiezingscampagne al druk gespeculeerd over mogelijke coalities. En slechts één ding is daarbij zeker: welke coalitie het ook wordt, van alle toezeggingen die de partijen nu doen, blijft dan niet veel over. En wat is uw kostbare stem dan nog waard? In Bert Hoort Stemmen gaat verslaggever Bert Molenaar... op zoek naar de vogelvrije stemmen. Gisteravond was hij in de Achterhoek in Lievelde... en sprak daar met demissionair minister van Sociale Zaken... en Werkgelegenheid Henk Kamp van de VVD. Kamp wil dat er in de komende kabinetsperiode... van 500.000 mensen de uitkering wordt gestopt... omdat ze die ten onrecht ontvangen. Kamp, uh, hoger bezoek hebben wij in onze rubriek nog niet gehad. Kamerleden, uh, kiezers, nu een uh, minister. Wat brengt u hier? Uh, liefvulde, met alle respect. Uh, een kerkdorp, uh, 1500 inwoners. Er zijn betere, er zijn mooiere, er zijn meer interessante plaatsen. Nou vind ik niet hoor. Dit is mijn plaats. Ik kom hier vandaan. Dit is midden in de Achterhoek. Ik heb hier op een uh, steenwarp afstand 26 jaar gewoond. Uh, alle afdelingen van de VVD in de Achterhoek. Dat zijn er acht hele grote afdelingen... die hebben met elkaar een bijeenkomst georganiseerd. Als u hier bent in de omgeving, midden in de Achterhoek, zit hier overal VVD-borden. Vroeger stonden hier CDA-borden, nu VVD-borden. Vroeg ik me af, is dit eigenlijk niet CDA-country? Ja, dat was vroeger zo, maar dat is voorbij. De VVD is ook hier de grootste fractie, de grootste partij in de gemeenteraad. Dus hier zijn echt de panelen verschoven. Dit is nu VVD-country geworden. En ik vind het erg fijn om hier midden in de Achterhoek te kunnen zijn. Ik ben uh, Vara's stemhulp Ons grote probleem is, uh, je brengt als kiezer je stem uit, al of niet geholpen door... Stemwijzers, stemkompas, internet, de kranten, televisie, radio. Dan ga je stemmen. Je stemt op Rutte, VVD. Er komt 1000 euro aan, is er beloofd. Er komt er straks een coalitie en inderdaad weer niet uh, een meerderheid van 76 zetels voor de VVD. Je kunt fluiten naar je 1000 euro. Het geldt voor elke partij. Zou je eigenlijk dit soort toezeggingen niet meer moeten doen? Het zijn geen toezeggingen, het zijn, het, zijn, het zijn analyses die je maakt. VVD die maakt de analyse dat het nodig is dat er banen bijkomen. En als er banen bij moeten komen, dan moet je een aantal dingen doen. En een van de dingen die je moet doen is werken stimuleren. Wat ik meer bedoel, hoe zeker ben je als kiezer dat dit ook werkelijk gaat gebeuren. Uh, wij worden steeds groter. We zijn nu de grootste partij in uh, de grootste fractie... hebben we in de Eerste Kamer, de grootste fractie in de Tweede Kamer. We hebben de premier, we zijn de grootste in de peilingen... we hebben de helft van de bewindspersonen. Dus we moeten altijd compromissen sluiten met anderen. Maar we komen steeds sterker te staan. Vroeger was het zo, dat had een coalitie van twee, hooguit drie partijen... dan wist je ongeveer nog wat je stem waard was. Ik zag daar een coalitie met vijf partijen. Die hebben dan 78 zetels in de Kamer. Dan verwatert en verdunt toch alles. Vindt u dat geen bezwaar? Uh, maar ja, dat mag niet wegnemen dat de mensen toch allemaal echt hun eigen keuze moeten maken. Waar zij het meest geloof in hebben, de mensen waar ze het meest vertrouwen in hebben. Maar het begint bij de keuze die de mensen vrij moeten maken. Dus ik zou zeggen, van uh, laat, iedereen, laat ieder individu zijn eigen keuze maken en probeer het niet te ingewikkeld te maken. Bent u hier ook om het rode gevaar uh, te keren? Uh, uw eerste man spreekt over de socialisten. De Engelse kant Observer had het over uh, de SP, Roemer als uh, extreem links... Ja, wij zijn er inderdaad, om, het, uh, om, om de socialisten uh, niet aan de macht te laten komen. Vindt u de SP extreem links, zoals vind, de observer zegt? Ik vind de Partij van de Arbeid socialistisch. Ik vind, uh, de, ik vind de, de, de, de Socialistische Partij vind ik socialistisch. En extreem links of extreem rechts, daar laat ik me daar maar niet over, uh, over uitlaten. Dat is ook, heeft ook meteen weer zo'n zo extra negatieve lading. En ik weet niet of uh, de Socialistische Partij dat nu ook verdient. Als ik kijk naar de duurste VVD-departementen... volksgezondheid, sociale zaken en werkgelegenheid. daar gaat, denk ik, 150 miljard euro per jaar in om. Samen, ja. Ja, ongeveer, hè? Ja. Globaal. Wat had daar nou de laatste twee jaar afgehaald kunnen worden? Wat had daar bezuinigd kunnen worden? U bent van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat je ziet is dat uh, bij, de, bij de sector Sociale Zaken en Arbeidsmarkt... waar dus Sociale Zaken en Werkgelegenheid over gaat, het ministerie waar ik nu zit... Um, daar zie je dat uh, er nu geen reële groei mee is in het budget. Dat betekent um, andere ministeries... met name het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... daar moet het budget voortdurend omhoog. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dat niet het geval. Wat vindt u wat daar...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 Henk de demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VVD'er. Die wil dus dat er in de komende kabinetsperiode van 500.000 mensen de uitkering wordt gestopt. Gets.fm. Totdat u in een stemokje staat op 12 september, hoort u rond deze tijd Haagse gangen over de verkiezingsstrijd. Ik praat over de campagnes, over de randverschijnselen daarvan. Met de Haagse gangen, heren Peter K. politiek redacteur van Paul en Witteman. Francisco van Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de Opinie en Debads uit Joop.nl. En Sherlock S. Hij was politiek adviseur bij de PvdA. Goedemorgen. Eerst even terug naar de Haagse gangen van gisteren. Toen hadden we het over de lastige positie van Jolande Sap... en haar mogelijke opvolging hadden we het reeds over. Francisco, het gesprek dat wij hier voerden, dat kreeg nog een opvallend staartje. Ja, want Helene Wening, dat is de voorzitter van de GroenLinks, de partijvoorzitter... die reageerde daarop met een tweet dat, dat het een, een raar verhaal was dat wij hier spraken over de mogelijke opvolging van Jolanda Sap... bij een verkiezingsnederlaag. Een raar verhaal en, van Van Jolen. Een raar verhaal van mij, want ik had ja. gezegd dat het partijbestuur... de voorkeur had, dat hier werd gezegd van... Jesse Klaver is de gedroomde opvolger van Jolanda Sap. En ik had gezegd dat ik had vernomen dat het partijbestuur... Eh, Bram, Bram van Ooyek als eh, kandidaat naar voren wil schuiven. En dat dat dan tot een nieuwe clash binnen de partij zou kunnen leiden. En zij tweetten daarover dat ze dat een raar verhaal vond. En dat, wat zei ze precies... Dat uh, vonden wij ook natuurlijk. Ja, ja dat vonden jullie ja, wel. We waren meer ja. Ja. van linksbestuur het, het, trots het, het, is op SAP, nou, ze doet het, het uitstekend. Het, ze doet het uitstekend. En ja, toen was er een uh, kwestietje. Want uh, Novum, uh, die pakte het op, hè, het persbureau. Nieuwsuur. Nee, oh, Novum, nee, het nee, persbureau ja. pakte okay. het op. En die zei van, ja, het partijbestuur gaat een verklaring uitgeven... dat uh, SAP het goed doet, wat <lacht> <lacht> een beetje vreemd is. <lacht> en vervolgens kwam bij uh, Nieuwsuur, uh, zat Jolanda SAP gisteravond. En uh, ging het over dat ze op drie zetels in de peilingen stond. En uh, de vraag of ze, nog, uh, of ze wel voldoende steun kreeg. En uh, dit was het antwoord. Even over die verklaring, want het bestuur zag zich in ieder geval vandaag genoodzaakt om iets naar buiten te brengen, want er is dus blijkbaar onrust in maar de partij. Dat was een nepbericht die door de PvdA verspreid was. Heer, op de website joop.nl, die man die erachter zit, Maar nou, dat, mag, dat mag, maar dat was een nep berichtje dat is het bestuur afstand zou nemen. Ach, het is natuurlijk leuk om het rumoer bij andere partijen aan te jagen. Maar goed, zand erover, maakt me niet uit. Marielle Tweebeker inter interviewde Jolande Sap. Het was een net berichtje. Het was een man die zit achter de site joop.nl. <laughs> die man, die man. Ja, Felix. Iemand ja. van de PvdA ook nog? Ja. Ja, dat zeiden ze allemaal. Ja. Maar je hebt echt je geen lid... banden met, met het bestuur van de PvdA? Nee, ik het is heb... wel handig om dat even te ontstelen Ik ben geen lid van geen enkele partij. Ik heb niks met de PvdA. En is oh, okay. Joop.nl een PvdA-website? Nee, jo.nl is van de VARA. En uh, dat is het enige. Voor de rest leggen wij niemand verantwoording af. Um, dus dat is heel erg raar, omdat ze dat nou riep. Ook de PvdA schijnt behoorlijk woest te zijn over dat ze dat geroepen heeft. Ik werd wel meteen gebeld door een factchecker van Nieuwsuur om te vragen. Ja, ik ook. Hè, ik zat in een debat. de uh, telefoon ging, Nieuwsuur, uh, Ben je lid in deze vragen? Ben je lid van de Partij van de Arbeid? Heb je daar iets mee te maken? Ja of nee? Dus ik snap ook niet zo goed waarom, hoe ze daarbij komt. Maar dat is ook echt illustrerend van hoe fout het deze campagne gaat. Want het is de, ook de verklaring van Wening van wij staan echt achter nog een Johan de Sap. Dat is mij zelf als je een voetbaltrainer altijd hoort die ontslagen wordt. Um, dat het bestuur dan zegt, we steunen de trainer nog volledig. Ja, het enige dat wat de enige mensen horen, ja. voor, voor zo'n ontslag, ja. Het enige wat mensen horen is van haar positie... is dat niet de discussie, is positie en discussie. Ja. Maar ja, de hele Weining heeft natuurlijk een traditie met uh, dingen verkeerd doen op het, uh, het nee, verkeermoon. Niet moment. terug gaan slaan, we, zijn, uh, we waren <laughs> nee, feit nee, aan het nee, checken. Okay, he? check. Dat heeft in uh, deze verkiezingsstrijd een grote vlucht genomen. LSC Nix is ermee begonnen. Uh, de hoofdredacteur Rob Wijnberg doet het nu ook bij RTL. Uh, Nieuwsuur doet het, Knevel van der Brink doet een poging. De opkomst van de factcheck dus. Wat vinden jullie van die ontwikkeling? Nou ja, dat is een logisch ontwikkeling. Dat is logische ontwikkeling door internet. Hè? Dus er worden dingen gezegd. Mensen kunnen iedereen heeft permanent een kennis ter beschikking. die nooit ter beschikking was. Dus als jij iets roept, dan tik ik dat even in. en dan komt dat naar boven. en dan kan ik makkelijk zien of dat zo is. Vroeger had je daar een paar van die wandelende encyclopedieën voor nodig. die alles wisten of snel konden opzoeken. Nu is dat een kwestie van seconden. Dus dat is heel erg logisch. Het komt uit de Verenigde Staten overwaaien. Daar is dat, ja, gaat dat binnen minuten. Paul Ryan houdt een speech. terwijl die aan het speech is, wordt, al wordt alles wat hij vertelt al gecheckt. en blijkt dat het allemaal leugens zijn. Ja, ja wij. wij bij Paan Witteman, of bij, bij nu één voor de verkiezingen... we doen natuurlijk de hele dag eigenlijk niks anders dan fact-checking. Dus dat is, dat is onze core business. Alleen in deze verkiezingscampagne wordt het benadrukt, wordt het eruit gelicht... en wordt er een speciaal onderdeel van het programma van gemaakt, zoals bij RTL. En uh, bij ons ook in eerste instantie. We hebben nu inmiddels besloten dat we Wauke van Scherburg, die dat zou doen... wat meer laten zeggen over de campagnemomenten. over de specifieke campagnemomenten. Omdat we ook niet iedereen willen vermoeien om steeds weer met die feiten aan te komen... Uh -huh en uh, dat mensen daar nu al op, op, op voorbezoek kunnen gaan bij RTL of bij Nieuwsuur. Maar wordt het gebruikt om tv-programma's op te leuken? Nou ja, wat mij, wat, wat mij verbaast is inderdaad, wat jij zelf zegt Peter... van ja, het is onze core business, uh, want ik vond het inderdaad ook... de Nieuwsuur heeft nu ook een fact redactie. Dat lijkt mij een beetje dubbel op, want ik mag maar hopen... dat de normale redactie ook gewoon de feiten checkt die ze daar hebben. Nou ja, dus je het... ziet dat in deze campagne feiten een belangrijke rol hebben gespeeld... en dat er uh, voor, voortdurend reden is geweest om een aantal beweringen te checken... en dat het ook heeft gewerkt, ik bedoel... Uh, Rutte heeft toch een paar dingen anders moeten formuleren. Roemer moest op een punt terugkomen. Samson heeft uh, uh, erkend dat hij ergens fout zat. Dus het heeft een functie. Nee, eens, Ik ben het ook eens met dat fact-check. En dat, volgens mij is het ook goed. Want de, de functie uh, heb jij het gelijk in dat je het aantelt. Maar nu je ook bijvoorbeeld... Nu de discussie over de CPB-cijfers gaat hebben, kijk, daar heb ik wel een beetje moeite mee. Denk je? Natuurlijk feiten van dat er afgelopen maanden zoveel werklozen bij zijn gekomen, dat is gewoon een feit. Maar de CPB-cijfers zijn aanname, prognoses van iets wat in 2017 ja, niemand maar, nog kan voorspellen. Dan moet je toch zeggen dat de journalisten niet de eerste zijn die de CPB-cijfers serieus Eens. nemen. Het zijn die politici die voortdurend ja. lopen te zwaaien in die CPB-cijfers en zeggen Eens. dat ze heilig zijn. Ja. Logisch dat we hun beweringen op grond van die vage CPB-cijfers... dan toch gaan checken. Maar ja, nog één keer die vraag. Wordt het ook gebruikt om televisieprogramma's tegenwoordig... en vooral die debatten op te leuken? Ja, natuurlijk. Ja, het wordt gebracht als een soort air eromheen. Hè, want we gaan het nu alleen maar over de feiten hebben. Ik, ik ben het eens met Sheryl, als het gaat om CPB-cijfers... dan heb je het ja, bijna niet meer over feiten. Dan heb je het over uh, welk horoscoop geloof jij... Uh, die van de Libelle of die van de Margriet... om het maar even heel onherbiedig te zeggen. Daar lijkt het af en toe een beetje op. Dus het, natuurlijk, uh, televisie amusement. En daar hoort dit ook bij juist niet het punt van amusement, weet je wel. Het amusement, dat gaat over... Uh, wat heeft u gisteravond gedaan en wat uh, noemt u eens drie dieren die op uw achternaam rijden. Weet je weet wel, dat soort rare vragen. Ja, het amusement, terwijl, uh, de amusement factor is dat je er een apart hoekje van maakt. Je kan het ook gewoon in iemands oortje zeggen of op iemands desk van moet je luisteren, dat klopt niet wat er gezegd is, corrigeer dat even. Normale het is heel werk van het dus journalist... is dat, dat noem je toch geen amusement? Het is een inhoudelijke toevoeging aan dat soort uitzendingen. Er zijn veel erger voorbeelden te bedenken van amusement in verkiezingsdebatten. Nou ja, ik, ben, ik ga wel... Ik Assayas is, is dit, voor de mensen thuis oh, bled, die denken, wie is dit nou weer, Assayas? Ja. Ja? Nee, ik zit wel een beetje tussen jullie in, want ik ben het wel met Francisco eens. Het is wel een beetje gacha-journalistiek vanuit de Verenigde Staten, van dat je mensen gaat proberen echt te pakken inderdaad op kleine beweringen die niet juist zijn. En eigenlijk hoort dit gewoon volgens mij, bij het dagelijks werk van journalisten. Waarin Zeker, je maar, maar de grote feiten worden eruit gelegd en weerlegd. Nou. Wat wel opvalt is dat bijvoorbeeld Wilders wordt nooit wordt dus als hij zegt, gisteren zei hij op het radio, op het e journaal ouderen slapen in Nederland onder de brug. <laughs> er is niemand die de moeite doet om dat te controleren. En misschien zegt het meer over de rol van Wilders in deze campagne... en de positie van Wilders in deze campagne. Je dan zou ook over... kunnen zeggen, omdat het om, over feiten gaat, is hij zijn rol kwijt. Ja, om, ja, ja. Nou, dat is dan toch een ontzettende aanwinst voor deze campagne. Ik, dus eigenlijk ben je heel blij met die feiten. Het is uh, heel, heel hoogwaardig, heel infotainment. <laughs> Hoe betrouwbaar zijn die fact-checkers zelf eigenlijk, Peter Kee? Nou ja, die van NRC Next vind ik vlak of kwamen lieden. Wij zelf hebben een... Ik heb een collega, Jaap Jansen, een bekend twitteraar. Dat is een ontzettend goede feitenchecker. Ik bedoel, we hebben gewoon goede mensen om dat te checken. Ja, het gevaar is wel dat je je in de Verenigde Staten nu ook... Dat de discussie inderdaad over de, de factcheckers gaat. En de, dat de Ron die campagne bijvoorbeeld nu ook roept: van ja, nee, die factcheckers, de ene factchecker zegt dat en de andere factchecker zegt uh, B. Dus dat je daar dan discussie en debat over krijgt. Dus dat is ja, dat wel het geval. Dat van wordt dus een uh, factchecker voor de factcheckers. Ja. ja. We worden oversteld met de grote hoeveelheid lijsttrekkersdebatten... En waarbij telkens die grote thema's als economie en gezondheidszorg langskomen. Europa niet te vergeten: het NOS-debat, het RTL-premiersdebat, het knevelen van de Brink-debat, het Radio 1-debat. Met maar liefst 11 Vanavond het carré debat met acht. Zijn al die debatten niet een beetje te veel van het goede? Met andere woorden, ligt de debatmoeheid op de loer... voor kijkers en luisteraars? Shalu Esayas. Ja, nou, naar mijn mening wel. Ik denk, als je het vergelijkt ook met uh, ons omringende landen... volgens mij in Groot-Brittannië waren er drie debatten. In Frankrijk maar één. In Spanje ook maar één. In Duitsland weet ik nog niet zo precies. Maar, uh, en hier heb je echt... Allemaal debatten waar de lijsttrekkers ook verwachten, of worden verwacht om op te komen. Dus ik ben het wel eens met Rutte en Roemer, die in het begin zeiden: van nou, we willen wel wat minder debatten. Want je hebt het libellen debat je hebt het Eén Vandaag-debat, het Carré-debat. Vandaag carré Volgens mij zou het de kwaliteit, want ik begrijp wel dat er behoefte aan is, als je de kijkcijfers ook ziet. Maar de kwaliteit zal het wel ten goede komen als er gewoon. Een debat bij de commerciële, bij de publieke omroep en eentje op de radio. En dat al die andere debatten kunnen ook gewoon andere Kamerleden prima doen. Peter K. van nee, Paul ik, Kijk, ik zou wel gek zijn om nu te zeggen dat ik debat ja. moet ben. Ja. Wij beginnen net met uitzendingen. Dus uh, bovendien, kijk, ik, zie, ik heb zelf natuurlijk veel gezien. Uh, maar wij, wij letten op de details. Gaat, is het, is, de spanning zit erin. Gaat er iets fout tijdens zo'n debat? Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die nog heel weinig gezien hebben. En daarvoor hebben die debatten absoluut een functie... Want die mensen zijn nog aan het twijfelen over wat ze moeten stemmen. Die moeten nog gaan kijken vaak. Door 50% van de mensen uh, volgt dit soort zaken helemaal niet zo. Nou, het debat is een beetje een journalistenklacht, want die moeten dat allemaal volgen. En inderdaad, een heleboel mensen hebben maar één van die dingen gezien. Hè. Het RTL-debat, waar we het hele tijd over hebben, is door 1,3 miljoen mensen bekeken. Nou, dat is maar een fractie van de kiezers. 1,7 van de kiezers. Dus, 1,7, dus, uh, sorry. Nou. Ja, ik ben altijd in de war met het, het, het vorige ding. Uh, dat is best heel goed bekeken, maar dat stond er maar een fractie van het kiezerspubliek... Dus het is een beetje journalistenklacht. Wat me wel opvalt, en dat is het rare mediafenomeen... als ik zo naar het nieuws kijk... zijn de debatten eigenlijk de enige wat nog nieuws genereert. He, er wordt heel erg door de media zelf... worden die debatten heel erg omhoog getild... waardoor er nog meer debatten gaan komen. Want dan kan je er nog beter mee scoren. En, en het, de, de journalisten draaien er wel heel erg omheen. En ik verlang af en toe wel eens een beetje inderdaad naar... zoals Frankrijk of de Verenigde Staten... dat er echt een echte campagne is... waarbij er in de campagne door de partijen dingen worden gezegd die nieuws zijn ja, nou, want niet de vergissing want kwam... Tuurlijk, de, de mensen moeten uh, hun beslissing kunnen nemen. Dus uh, politiek moet nog wel een rol spelen in programma's. Maar wat je in het buitenland inderdaad ziet... is dat het meer één-op-één interviews zijn dan. En op de andere manier nieuws wordt gegenereerd. Dat hoeft niet altijd maar een debat te zijn. Het lijkt alsof dat het debat met uh, één heilige graal is voor politiek. Laten we ja, maar... maar allemaal politici... Ja, en... ja, ja, maar even... wordt, nu wordt de rol van het debat echt overdreven. Je ziet natuurlijk voornamelijk één-op-één interviews met politici. Uh, bedoel, De komende dagen zul je dat ook zien bij ons in het programma. Eén politicus, twee politici. Het, ja. Ja. Gisteren was het een debat, maar dat, dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. En uh, die debatten, het zijn er misschien tien in de hele campagne... Die leveren stuk voor stuk, leveren ze ergens nieuws op. En dan is het ook daadwerkelijk nieuws. Dat is de moeite waard om erover te praten. Gaat er nog iets veranderen in de VVD-campagne? Ik las vanochtend iets in de Telegraaf. Namelijk dat er op het moment dat er rumo wordt voorbijgestreefd door Samsung. dat er dan meer door de VVD op de emotie zal worden gespeeld. Niemand heeft het erover, maar de VVD-campagne is helemaal omgegooid. Volgens mij, als je kijkt naar de leuzes die buiten op straat hangen op de affiches. dat is allemaal harde rechtse taal. Hè? Liever handen uit de mouwen dan je hand ophouden. Het is allemaal framen van links-rechts. En kijk eens naar wat er op de televisie gebeurt. Daar zit Rutte, die zit eigenlijk een beetje nu de laatste dagen... omdat het bij RTL-debat helemaal mis is gegaan... een verzoenende toon aan te slaan. Ja, die wil nu de premier zijn. Wil, dat is daar dus de strategie geworden. De, als, je, als je de affiche ziet en de, de, de, de glijsttrekker hoort... dan zie je twee verschillende werelden. Maar dat is niet de rijmen dan als het nu Samsung gaan aanvallen ook dat hij de premier wil worden. Dus dat wordt een lastige boodschap. Ze Zij weten dat als hebben. ze soms ze op aanvallen, wordt hij groter. En dat is hun probleem. Dit, dit, het een, dit is een interessant thema. Daar gaan we morgen over praten in de Haagse gangen. Peter K., politiek redacteur van Pauw en Witteman. Francisco van Jolen, internationalist. En hoofdredacteur van de opinie- en debatsite Joop.nl. Onder leiding van... Die man. <laughs> van die man, oké. Okay. En Shadow Sayers, hij was uh, politiek adviseur bij de P van de A. Ja, Gids .fm. De zorgkosten lopen op, maar volgens oud-minister Klink... kan er voor miljarden bezuinigd worden... Hoe precies dat is de vraag, behalve als u het rapport helemaal hebt gelezen. Maar het is wellicht een idee om vrijgevestigde specialisten... te verplichten in loondienst te gaan. Renske Leijten, Kamerlid en nummer twee op de lijst van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Moeten we die kant op? Specialisten gewoon in loondienst? Ja, ik denk dat we de komende jaren gewoon moeten afspreken... alle nieuwe specialisten die komen in loondienst. En we gaan met de vrijgevestigden die er nu nog zijn... gaan we afspraken maken tot het afbouwen van een, uh, ja, een eigen toko in een ziekenhuis. Milko Lins is voorzitter van de vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten. U zit hier, mevrouw Leijten, die zit in Den Haag. U bent er vast niet blij mee met die opmerking van de SP. Ik denk dat de SP een aantal hele goede doelen heeft, waaronder die bureaucratie die terugdringen. Ik denk als het gaat om de zorgkosten, dat ze op een dood spoor zitten. Maar dat heel veel mensen in Nederland op een dood spoor zitten. Omdat iedereen maar blijft zeuren over dat de arts het probleem is. Wij denken dat de arts het de oplossing is. Daarnaast is het zo dat er. Het dat zijn twee belangrijke gegevens. Dat mevrouw Leijt uh, eigenlijk achterhaald is, want de arts zit helemaal niet in die marktwerking. En volgens allerlei nieuwe afspraken die uh, uh, tot stand uh, zijn gekomen met de orde en de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen uh, heeft die arts al heel veel macht ingeboet. Dus uh, het is een achterhaald dus discussie. al goed geregeld ik. Het is al he meer dan goed geregeld en eigenlijk. Uh, uh, een, een, een, een fantastisch resultaat wat de SP eigenlijk nooit had kunnen dromen, wat, wat eigenlijk al het? gerealiseerd is. Uw reactie? Nou, we zien dat uh, steeds meer uh, nieuwe specialisten die in de ziekenhuis komen in loondienst komen en dat het aantal uh, specialisten wat dus in loondienst is ook aan het stijgen is, dus ongeveer nu iets meer dan de helft. Dus dat is goed geregeld um, al. Nou, dat is uitstekend. Maar als we zien tegelijkertijd gisteren een onderzoek dat driekwart van de specialisten zeggen we zijn klaar met de marktwerking en dan moet je denken aan het betalen per verrichting. En dat is dus een van de dingen die wij denken uit te bannen... op het moment dat je een specialist in loondienst neemt. Ja. En um, daarover, hè, dat brengt heel veel bureaucratie... daarover zullen de heer Lintzen en ik het overigens ook niet oneens zijn. Maar er zitten meer redenen bij dat we denken loondienst is beter. Um, het, uh, wij vinden dat op dit moment financiële drempels... die voor jonge artsen worden opgeworpen... om zich bijvoorbeeld in te kopen in zo'n maatschap... dat je die ook weg moet nemen. We hebben in de toekomst veel artsen nodig. Die leiden we nu ook op. En die moeten we niet opzadelen met financiële drempels. Want dan gaat een arts zeggen, ja, dan wil ik ook een hoog salaris Maar wat verdienen. is het voordeel van uh, artsen in loondienst nemen? Nou, dat je dus deze financiële drempels wegneemt. Ja, die moet je dat eerst je wegnemen, onder... dat kan je nu ook al doen. Ja, je kunt dus afspreken dat de goodwill die nog betaald wordt, dat dat nu niet meer betaald wordt. Maar dat kunt u wordt. toch nu ook al afspreken voordat ze uh, ja, gedwongen maar worden om in loondienst te gaan? het dat, kijk, het alternatief voor inkopen in een maatschap is loondienst. En je ziet dat veel meer artsen daar nu ook voor kiezen. Het probleem is dat die uh, maatschappen die er nu zijn, dat we daar geen plan voor hebben om af te bouwen. Ik heb dat voor de zomer aan minister Schippers gevraagd. Maak nou zo'n plan eens om dat af te bouwen. En dat wil ze pertinent niet doen. En wij zeggen dat is wel van belang. Want op het moment dat je die goodwill overeind houdt, werp je ook drempels op voor jonge artsen die we juist nodig hebben. Meneer Linsen, er wordt eigenlijk door de SP worden artsen verplicht om een bedrijfje te Stoppen. Ja, nou dat, kijk, die hele discussie draait die, die natuurlijk om twee zaken: a, het uh, ideologische uh, punt. Hè. Wij zijn natuurlijk pertinent oneens dat een overheid gaat ingrijpen in het recht op vrije vestiging. Want dan kun je ook zeggen van uh Bakker, jij moet voor ons brood gaan bakken. Ik denk dat dat een fundament is. En daarnaast zijn er een aantal rationele argumenten... Die, waar de SP uh, behoorlijk achterhaald is. En het eerste argument, daar begon ze ook mee... dat is namelijk het verrichtingensysteem. Dat is al lang afgeschaft. Ja, dat dus is echt raar, niet meer er is een macro-budgetair kader. En ik zal het nog erger vertellen. Een macro-budgetair kader. Als, als een, arts, een arts wordt gedwongen in alle afspraken... die u, overheid, heeft gemaakt met die artsen... om de laatste patiënt uit zijn wachtkamer te helpen... doet hij meer dan dat... Waardoor het, waar het ziekenhuis hem weer toe kan dingen, moet hij terugbetalen. Maar het, het, dus het inter... hoezo, hoezo prikkel over meer produceren? Die is al lang weg. Op het moment het interessante... dat ze loon niet zijn, worden ze dan niet meer geprikkeld, die artsen? Die prikkel is nu al weg. Nou ja, het interessante is natuurlijk. Van het rapport wat Klink heeft geschreven, is dat er in juist wordt geconcludeerd dat het stelsel van betalen voor wat je doet, dat dat nou heeft geleid tot een kostenstijging. Dat is niet weggenomen. Nee, nou met, kijk, als, met wat als, minister meneer Schippers, meneer Linsen, dat is niet weggenomen door wat uh, minister Schippers heeft gedaan. Dan zou ook niet driekwart van de specialisten zeggen wij zijn tegen die marktwerking, daar moet je mee stoppen. Ja, maar dat zijn de huisartsen. Ik heb het rapport ook gelezen. Nee, nee, nee. En, uh, dat ja. zijn de huisartsen. Ik lees het rapport maar eens heel goed. En het is meer een achter iets geweest. En bovendien is het een onderzoek wat een eigen beheer is gedaan. En dan weet ik al wat de Linsen, is. aan het feit dat de nieuwe toetre toetredende specialisten op dit moment kiezen voor liever in loondienst, lijkt mij al uh, heel duidelijk Dat is duidelijk een keuze, want die wordt afgedwongen door die, door die rare keuzes die de overheid heeft gemaakt. Die markt zit op slot door dat kader. Ja, maar wij denken Hij dat, dat mag je Er mag geen, geen... groei plaatsvinden Dus die maatschappen zeggen: van we mogen geen. We willen wel, maar we, we mogen niet. Dat bent u geweest die dat heeft gedaan. Nou, volgens mij hebben wij de afgelopen jaren niet aan de knoppen gezeten. Wij zouden echt stoppen met het verrichtingenstelsel. Wij zouden afspraken willen maken met Daar is, mee, en daar, daar en is al mee gestopt. Even het feit is dat, nee, dat bestaat is niet, niet juist. meer. Nou ja, ja goed, dit is wel eens niet goed. gewoon op. U, u bent goed ingevoerd, meneer Linzen. U weet ja, zeker, het ja. is meegestopt. Mevrouw geen Leijten weet het niet zesveren. zeker, denkt u. Nou, dit, meneer murders uh, het is allemaal goed en wel. Het verrichtingenstelsel is niet gestopt. Er is alleen gezegd, de ziekenhuizen mogen met elkaar... niet meer groeien dan 2,5 procent. En nu zie je dus dat ziekenhuizen uh, en uh, zorgverzekeraars... elkaar de tent uitvechten over wanneer krijgen we betaald... en hoeveel krijgen we betaald voor wat. Mevrouw dat Leijten, leidt, niet bent tot niet tot een betere situatie. Op het moment dat specialisten en artsen uh, in loondienst komen... dat dan de kwaliteit van de zorg terugloopt. Nee, want de artsen zijn toch nog gewoon precies hetzelfde opgeleid? Waarom zouden ze meer en beter hun best doen als ze veel geld verdienen? Linsen, ik vind nou, daar dat daar, heb ik, daar heb ik een ook zeer interessante scheef beeld statistische van de feiten over uh, uh, Er zijn allerlei onderzoeken gedaan door de overheid zelf dat de arbeidsproductiviteit van een artsenloondienst die is. Hij, hij doet het niet, hij werkt niet hard, hij werkt niet minder hard in die spreekkamer, maar hij werkt minder lang. En die arbeidsproductiviteit die scheelt ongeveer 30, 30-40% ja, zit erin. Dus het resultaat is wachtlijsten. Plus een verdubbeling van de kosten. Want al die mensen in loondienst moeten ook gemanaged worden. Dus de SP zegt aan de ene kant bureaucratie minder... maar werkt aan de andere kant die bureaucratie op? Meneer Mur Murders, weet je wat nou zo gek is? De helft van de specialisten werkt nu in loondienst. En wil de heer Linsen nou echt zeggen... dat de helft van die specialisten slechte specialisten zijn? Nee, ik, ik, ben gezegd, er, ik ga daar niet in mee. Ik zou er naartoe willen... We hebben bij de huisartsen ook gedaan dat het uh, uitsluitende mechanisme van Goodwill... het in uh, het ziekenhuis allerlei maatschappen hebben die met elkaar concurreren... waar ook een ziekenhuis niet veel verder door kan komen, dat we daarmee stoppen. Volgens mij is dat heel verstandig beleid. We stoppen dat je er hier mee, ook mee, hoor. Dat je daarmee niet alle zorgkostenstijgingen oplost, dat is een tweede. Maar we zetten wel een streep door gigantische concurrentie. En laten we dat nou maar doen. Ik zet ook een streep onder deze discussie. Gevoerd door Milko Lintzen van de vereniging Vrij Gevestigd Medisch Specialisten, nsp 2020 de Kamerlid Renske Leijten. Er is er een televisiedebat vanavond, het Carré-debat op RTL 4. De lijsttrekkers van de acht grootste partijen... kruisen de degens over de toekomst van de economie... onder leiding van Rick Nieman om half negen op RTL 4. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Het boek Het zijn net mensen van Joris Luindijk wordt verfilmd. We praten zometeen even met de scenario-schrijver... en om half twee stand.nl. Vandaag staat D66 centraal. D66 moet in het nieuwe kabinet. En oud-leider Jan Terlouw praat met ons mee. Wat leuk. Straks dus... In, hoe heet het ook alweer? Surf naar de gids.fm <laughs> Nee, hoe heet die Je rubriek?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 Radio 1.nl. Stem en maak kans op het Argos Doe-Het-Zelf-prijzenpakket. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben 45 en werkloos, Tijdelijk, want ergens in Nederland zit een werkgever met smart op mij te wachten. moet moeten elkaar alleen nog even vinden. Ondanks al mijn solliciteren en netwerken kan het wel een poosje gaan duren. Dus het is maar goed dat mijn vaste lasten nergens last van hebben.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 Dit is Radio 1.